Twee uur. Het nos Journaal. Renate Evers. VVD-leider Rutte is vanmorgen door zijn nieuwe fractie tot fractievoorzitter gekozen. Hij vindt dat er zo snel mogelijk een nieuw kabinet moet komen, maar hij wil weinig zeggen over de komende formatie. Nou hadden we premier Rutte moeten horen, dat lukt helaas niet. CDA-leider Buma vindt dat zijn partij niet aanzet is in de formatie. D66-leider Pechtold erkende dat zijn partij getalsmatig niet nodig is voor een kabinet, maar hij is bereid een rol te spelen. GroenLinks-fractieleider Sap heeft gezegd dat aftreden niet aan de orde is. Sap ligt onder vuur vanwege de slechte verkiezingsuitslag van gisteren. Sap haalde drie zetels met GroenLinks. Rond deze tijd overlegt Kamervoorzitter Verbeet... met de fractievoorzitters over de procedure in de formatie. Daarna zal ze de koningin informeren over het verloop van het gesprek. De koningin praat vandaag toch met al haar vaste politieke adviseurs. Behalve Verbeet ook voorzitter De Graaf van de Eerste Kamer... en vicepresident Donner van de Raad van State. Die zullen haar adviseren over de actuele politieke situatie.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 Het weer in de loop van de middag raakt het steeds bewolkter. Wel blijft het vrijwel overal droog, maximaal rond 18 graden. Vanavond en vannacht kan lokaal wat regen vallen. Ook morgen vrij bewolkt met in de middag wat lichte regen. En de middagtemperatuur ligt ook dan op ongeveer 18 graden. Awb Verkeersinformatie. Op de A4 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom is op knooppunt Markizaat... de verbindingsweg naar de A58 richting Vlissingen afgesloten. Heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen opknopend markiezaat op de A58. Vanuit Bergen-op-Zoom naar Vlissingen. De weg is daar tijdelijk helemaal afgesloten. Gaat waarschijnlijk nog wel even duren. Zolang kan het verkeer vanuit Rotterdam naar Zeeland beter omrijden over de N57 of de N59. En verkeer vanuit Bergen-op-Zoom naar Vlissingen kan omrijden over de N289. Dan nog een korte file op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Amersfoort. 2 kilometer. Professionele Beamers. Presentation Partner 0800-400-4000. De mobiele telefoon die u probeert te bereiken staat niet uitgeschakeld, maar bevindt zich in een gebouw dat netwerksignalen blokkeert.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 Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag, de dag na de verkiezingen. En dat is een dag waarop in een niet zo grijs verleden... de deur werd platgelopen bij de koningin. Aflossing van de wacht was aan de orde op het paleis Huis ten Bos... waar koningin Juliana drukke dagen heeft gehad... met het ontvangen en raadplegen van politieke leiders. De koningin heeft vanaf 9 uur vanmorgen... de voorzitters van alle nieuwe Tweede Kamerfracties op bezoek gehad. Het waren de traditionele openingszetten van de formatie... En ik heb dat aan de koningin gezegd en ik zeg dat aan u en ik zeg dat al, ik heb dat in de campagne gezegd. Voor het eerst met kans op regeringsmacht op weg naar de koningin. Bij de koningin. Met de koningin. Bij de koningin. Naar de koningin om zijn advies uit te brengen. Ja, de deur die zit dicht. De koningin ontvangt voorlopig even geen politici, want die willen het allemaal zelf uit gaan zoeken. Jan Terlouw, D66 prominent, goedemiddag. Goedemiddag. Mist u dat niet een klein beetje, dat mooie ritueel van langsgaan bij de koningin? Ja, dat heeft de Tweede Kamer in haar wijsheid zo besloten. En dus gaat het nu anders. En, wat vindt u daarvan? Ik heb al eerder gezegd, van mij had dat niet gehoeven. Ik vind dat de koningin als enige van de betrokkenen die niet bij een partij hoort... die geen lid is van een partij... eigenlijk best een goede rol vervult als, als leidster of voorzitter in deze procedure. Ja. We gaan zo met u praten over de vraag of D66 en het CDA eventueel een rol kunnen spelen in de formatie die nu op gang gaat komen. Ook de gast en aan tafel is Hans Laporte van de vereniging Eigen Huis. Vandaag in Nieuwegein begint een bijzonder experiment om de huizenmarkt in beweging te krijgen. Nog even terug naar die deur die gesloten is bij de koningin. Mist u de koningin al een beetje? Mis ik de koningin? Ja, bij die formatie. Um, nou, ik vond dat in het verleden altijd wel een, een bijzondere rol speelde. Dus in die zin zal ik dat wel gaan missen, ja. Peter Dictus is ook de gast, theatermaker over de première... morgen van zijn toneelstuk over de vele Polen... en andere Oost-Europeanen in de regio Zundert. Uh, is dat een stukje theater wat we nu kwijt zijn? Een stukje theater? Ja, misschien wel, ja. Het is wel een van die mooie ceremoniële momenten... die de politiek kent naast... De Gaat ja, de foto op de Bordes er ook afvallen straks. Nou, die zal toch nog wel komen? Nee, ik hoop het wel. <laughs> Goed. Tot <een> ook, krentje. <laughs> ook de gast is uh, Jocelyn Weimar Met haar gaan we het hebben over de dag van de echtscheiding... en over een boek dat ze schreef over scheiding. En ondertussen loopt de even Maarten Hag rond in Utrecht... op zoek naar wat, Maarten? Ik ben op zoek de ...spijt hebben van, uh, van hun keuze gisteren in het stemhokje. En uh, nou, dat is nog niet zo heel eenvoudig. In de eerste instantie nee hoor, nee hoor. Maar als je dan doorvraagt, komen er toch nog wel eens verrassende verhalen uit. Dus uh, ik blijf er gewoon mee doorgaan en uh, uh, straks uh, hoor je meer. Ik zal het nog even vertellen aan de luisteraar, want je viel een paar keer weg. Maarten is op zoek naar mensen die stem hebben, uh, spijt hebben van hun stem van gisteren. Spijt op tante dus. Onze dichter is vandaag Tim Pardijs en zijn gedicht wordt er tegen half vier. En uh, wilt u reageren, dan kan dat via de, de website dit is de ditstedag.nu of via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD. Maar eerst gaan we naar Den Haag, naar Wilco Boom, van, slaggever van de Haagse redactie. Welkom. jij staat bij de Kamer van Kamervoorzitter Gerdy Verbeet... want Precies. Die is eigenlijk de nieuwe koningin, hè? Nou ja, ja zo zou je het bijna, bijna zeggen. <kliek> uh, zij heeft uh, alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer uitgenodigd... om te komen praten over hoe het nu verder moet met de formatie van een nieuw kabinet. Uh, Verbeet kan er nog heel even een kleine rol in spelen... want volgende week uh, uh, verdwijnt zij uit de Kamer, omdat dan de nieuwe Kamer aantreedt. Maar uh, Die fractievoorzitters die komen hier allemaal aan... En, uh, ja, de hoofdrolspeler is nu een andere dan gebruikelijk, namelijk Verbeet. Maar voor het overige is er niet heel veel veranderd. Want het is bij alle fractievoorzitters die hier tot nu toe binnenkomen... en die door tientallen journalisten, cameramensen worden lastiggevallen... met vragen over hoe het verder moet. Bij allemaal is het geheimzinnigheid troef. Dus wat dat betreft is er helemaal niks veranderd. Luister bijvoorbeeld maar eens naar uh, Diederik Samson, die ik net voor de microfoon had. Met welke boodschap gaat u naar mevrouw Verbeet, meneer Samson? Wij bereid zijn om mee te doen aan een uh, stabiel kabinet. Met welke andere partijen? Ja, met alle andere partijen die daar ook bereid toe zijn. En heeft u daarbij een voorkeur? Daar gaan we zo even over spreken. Of in... We zullen zien hoe die procedure loopt. Ja, hij zegt dus eigenlijk niks. Hij wil graag regeren en daar blijft het ongeveer bij. Nou, eenzelfde soort verhaal had uh, zojuist ook uh, premier Rutte... die zich als uh, lijsttrekker, bij de VVD, of lijsttrekker van de VVD ook meldt bij Kamervoorzitter Verbeet. Ik zeg er niets over, dus ik laat de conclusies aan u. Je bent ook premier. Waarom heeft, zij toch haar, heeft de koningin toch haar adviseurs opgeroepen? Dat is normaal. Uh, de, de, de monarch, het staatshoofd, uh, laat zich na verkiezingen altijd bijpraten. Tenminste de vaste adviseurs. Of ze ook de fractievoorzitters ontvangt, is dan altijd een tweede. Maar dit is een normale proces dan. Het is juist geen normaal proces doordat de Kamer nu aan zetten. Dus waarom dan toch de adviseurs naar de koningin? De koningin blijft staatshoofd en kan zich dan alle tijden laten adviseren. Door haar drie vaste adviseurs zijn het de vicepresident, uh, de voorzitter van de Eerste Kamer en de voorzitter van de Tweede Kamer. Maar ik heb dit nu bedacht, uh, dat de Kamer het proces trekken. Dat is nu de situatie. En gegeven dat feit uh, uh, is het nu aan mij als vormer van de grootste partij... om er alles aan te doen dat het proces ook succesvol verloopt. Wat u daarom adviseren? Uh, om die reden kan ik u dat niet vertellen. ga helemaal niet zeggen. Nee, het spijt me. Zou u het liever niet doen? Nogmaals, uh, ik, ik doe geen mededelingen, want dat zou het proces alleen maar kunnen vertragen. Ja, ook uh, lijsttrekker Rutte van de VVD doet dus geen uitspraken over dat formatieproces, want dat wordt het uh, alleen maar ingewikkelder. Het enige wat hij wel zegt is dat uh, uh, koningin Beatrix vandaag haar vaste adviseurs de voorzitter van de Tweede Kamer en van de Eerste Kamer en de vicepresident van de Raad van State ontvangt om over de uitslag van de verkiezingen te praten maar dat is volgens Rutte dus een normale gang van zaken. Het is gebruikelijk dat de koningin zich laat informeren door haar vaste adviseurs over nieuwe ontwikkelingen. Nou, uh, zojuist komen ook Geert Wilders, leider van de PVV, die gisteren een Flinke tik op de neus kreeg van de kiezers, uh, meldde zich hier bij uh, Kamervoorzitter Verbeet. En uh, ook Wilders wilde eigenlijk al niet heel veel zeggen. En zeker niet over wat er in de fractie is besproken. Ik ga niets over de fractie zeggen, maar uh, wat er klonk was uh, heel veel uh, overeenstemming over het feit dat we uh, verloren hebben. Uh, maar de komende jaren vanuit de oppositie hartstikke goed gaan doen. En dat was uh, grote insluitendheid daarover. Maar ik moet nu echt even naar de... Hoe moet het nu hier verder, meneer Wilders? Ja, hoe moet het hier nu verder? Ook daar kwam geen antwoord meer op. Uh, in, dus in elk geval uh, ligt het niet voor de hand dat uh, Geert Wilders en de PVV... nog een uh, rol gaan spelen in die formatie, want dat wil bijna niemand. Uh, voorlopig zit uh, inmiddels ongeveer uh, alle fractievoorzitters bij uh, Gerdy Verbeet. Ook uh, Henk Krol van de Oudere Partij kwam voorbij. En uh, nu is het wachten op het uh, aflopen van die bijeenkomst. En misschien horen we dan iets meer over hoe het de komende dagen, weken... en misschien wel maanden verder gaat. Okay. Dankjewel, Wilco Boom vanuit Den Haag. En hij staat voor de Kamer van Kamervoorzitter Gerdi Verbeet. Jan Terlouw, uh, D66-prominent, gisteravond uh, feest voor de partij. Twee zetels winst. Had u daarop gerekend? Had u gehoopt op meer misschien? Ik maakte me de laatste dagen wel zorgen. Het was zo'n wedstrijd geworden. Met die korte campagne, met een, met een overdaad aan televisiedebatten... Echt, echt een wedstrijd waarbij heel gauw andere partijen dan de twee koplopers buiten de boot konden vallen. Uh -huh. En dan vond ik dat D66 zich kranig staande heeft gehouden met twee zetels winst. U had eigenlijk op minder gerekend, als ik u zo beluister. Ik was, er, ik was bezorgd dat er geen winst gemaakt zou worden, ja. Nee, dus het van... dus viel mij mee. Ja, dan valt twee nog mee. Nou, de vraag is nu, daar hadden we het net natuurlijk met Wilco Boom ook al over, wat gaat er nu gebeuren? Een beetje onduidelijk over het proces, maar laten we het eens hebben over de inhoud. Want ja, twee grote partijen, VVD, Partij van de Arbeid, lijken tot elkaar veroordeeld. Hoe groot acht u de kans dat ze eruit komen samen? Ik vind dat die kans groot is, in ieder geval groot moet zijn. Die twee grote partijen, het kan er praktisch niet buiten. Er is geen centrumrechts alternatief... Zoals dat eigenlijk altijd wel er geweest is. Er is overigens wel een, zei het onwaarschijnlijk, links alternatief. Als bijvoorbeeld het CDA dat zou gedogen. Mm -hmm. Maar die twee partijen die zullen het toch moeten doen. Als ik kijk naar de grote hoofdstukken die aan de beurt zijn, de grote dossiers... dan vind ik dat op al die gebieden hele goede compromissen te vinden zijn. Compromissen die niet alleen maar voor een tijdje gelden... maar ook toekomstperspectief bieden. We zullen ze maar niet allemaal langslopen, nee. maar ik vind dat die er zijn... Ik vind ook, en, en heb er wel vertrouwen in... dat twee jonge mannen, zoals Rutte en Samson... twee jonge, moderne mannen, die moeten dat toch kunnen rooien. Die <laughs> moeten toch inzien dat je daar geen maanden over gaat zitten doen. Want uiteindelijk komt het compromis er toch uit. Uh -huh. dat, je, dat je kort in een korte tijd... Zegt jongens, we moeten daaruit komen, we gaan dat doen. Een van de. Een van de hoofdpijn is natuurlijk de, he, de de woningmarkt, de hypotheekrenteaftrek. Hans André de Laporte, u zit hier ook, Vereniging Eigen Huis. Uh, hoe snel denkt u dat deze twee partijen... die toch heel verschillende standpunten hebben uh, over die woning... maar hoe snel denkt u dat die tot elkaar kunnen komen? Nou, we hopen heel snel. Dat zal ook wel moeten. Uh, we hebben er ook wel vertrouwen in. Dus we zijn wel blij met deze uitslag. Um, kijk, het grote probleem van de afgelopen tijd is de instabiliteit. Um, Samson die noemde het net al. Uh, een stabiel kabinet, daar wil jij aan meewerken. En dat is het allerbelangrijkste. Want wat er nu aan de hand is... is een hele grote onzekerheid bij Nederlandse huishoudens, huurders en, en huiseigenaren. En dat vertrouwen... De vrouwen weer worden teruggewonnen. Het moet weer perspectief. Meneer Terlouw zegt het nu net ook. Mensen mm -hmm. moeten weer perspectief krijgen. En dat is het belangrijkste wat een kabinet, een stabiel kabinet... van twee grote partijen zou kunnen bereiken. Ja, maar dat is een ding. En er is, er is, is Terlouw, toch dat ook mooie, dat mooie plan uh, 04, hè? Ja. woningmarkt 04 of zo. Wonen dat ligt toch feitelijk klaar. Ja, ja, wonen 4.0. Dat ja. is een plan dat is gemaakt door Vereniging Eigen Huis, dus namens de eigen woningbezitters... samen met de huurders, dat is de woonbond, maar ook de woningcorporaties en de makelaars. Dat hebben we aangeboden aan de politiek in het algemeen. VVD heeft dat tot nu toe nog niet echt inhoudelijk op gereageerd, maar de PvdA wel. En zelfs Diederik Samson heeft gezegd dat hij dat als, insteek, als inzet wil maken voor een uh, regeerakkoord. Ja. Meneer Talou, laten we eens kijken naar de twee hoofdrolspelers dan. Wie, wie van beide heren, Rutte of Samson... staat nou eigenlijk st het sterkst op dit moment in de onderhandelingen? Ja, Rutte is de grootste. Maar zoals ik net al zei, er is geen centrum rechts alternatief. En dat maakt Rutte natuurlijk toch weer zwak. Want ja. links heeft een beter alternatief. Die kan uiteindelijk dreigen, als je het zo wilt noemen... met een links alternatief... Daar is een meerderheid te vinden, minstens met gedogen van het CDA. Ik denk niet dat het voor de hand ligt. Het hoeft ook zover helemaal niet te komen, maar het is er wel. En daar zal Rutte rekening mee moeten houden. Ja, dus dan heeft Samson altijd nog een, een kaart in de wouw eigenlijk. Ja, in ieder geval, dat, dat geeft hem een sterke positie. Het is natuurlijk ook zo dat er in de Eerste Kamer toch een meerderheid zou moeten zijn... Want het duurt nog 2,5 jaar of zoiets voordat die Eerste Kamer wordt vernieuwd. Uh -huh. En 2,5 jaar zonder meerderheid voor het kabinet in de Eerste Kamer... lijkt mij een groot probleem. Ja, dus dat dat kun je zo'n halfjaartje doen, dus je moet daar toch iets op vinden. Dan ligt er eerst voor de hand dat het CDA toetreedt tot het kabinet. Uh, want dat geeft de meerderheid in de Eerste Kamer, D66, niet. Nee. Uh, maar hoe waarschijnlijk allebei... is dat? Het CDA heeft natuurlijk een enorme klap gehad. Die hoort natuurlijk ook geluiden binnen het CDA te zeggen, ja, nou misschien moeten we nou maar... toch maar gewoon eens een keer in die oppositie gaan en ons eens gaan beraden. Is het erg waarschijnlijk dat zij nog weer verleid kunnen worden om deel te nemen? Het is natuurlijk altijd een heel regeringsgetrouwe... en een maatschappelijk verantwoorde partij geweest. Ze hebben altijd meegedaan bijna, behalve de paarse kabinetten. Dus als een beroep op ze wordt gedaan, zal het niet zo makkelijk zijn voor het CDA... om te zeggen, dat doen we niet, want in de oppositie zitten we comfortabeler. Ja. Uh, ja, dat moeten zij zelf afwegen. Hetzelfde geldt voor D66. Ja. D66 kan zeggen, laten we meedoen, want dat is onze verantwoordelijkheid en dat is het ook. Anderzijds, ja, je, je bent maar een kleine factor in dan een heel, hele grote, uh, bijna honderdzetelig gesteunde regering... Wil je dat of niet, dat laat ik heel graag aan Pechtold in de ja, zin Maar als Pechtold Over, u, nou, u, u belt en zegt, uh, Jan, uh, met jouw ervaring... Uh, wat, wat denk jij, moeten we het doen of moeten we het niet doen? Wat zegt u dan? dan? Dan zou ik dat eens even heel zorgvuldig afwegen als ik die fractie was. Als daar als, met het CDA dan zit je al op 93 zetels of zoiets, ja, 93. Uh, wat kun je daar nog aan bijdragen? Anderzijds, programmatisch heeft D66 altijd een hele sterke positie. Altijd goede compromis voorstellen goede hervormingsvoorstellen. Dus wat dat betreft zou D66 zeer goed passen. Anderzijds, ja, er moet ook oppositie zijn. Je, je, als, als D66 ook nog erbij over de 100 zetels... dan heb je alleen nog de flanke oppositie. Wat betekent dat over vier jaar? Dat soort dingen moet je allemaal afwegen. Ja, maar, en dan zegt Petrol tegen u... Oké okay, Jan, ik heb je gehoord, maar is het nou ja of nee? <laughs> Daar kan ik op dit moment nog niet zeggen. Dat hangt ervan af hoe de onderhandelingen aan het verlopen zijn. Mm. En of, of, wat, wat, in het verleden was het natuurlijk nogal eens zo... dat D66 deel, de verantwoordelijkheid nam, deelnam aan het kabinet... en bij de verkiezingen daarna daar flink voor moest betalen. Dat is een feit. Ja. En dat, dat mag je best meetellen, vind ik, in de overwegingen. Ja. Is het toch uiteindelijk niet, uh, wat u zegt... ja, je moet een meerderheid in de Eerste Kamer hebben... dus moeten deze twee partijen eigenlijk nog partijen erbij. Je zou ook kunnen zeggen, uh, nou ja, uh, ze zijn groot genoeg... laat ze het gewoon met z'n tweeën doen. Is dat niet beter? Maakt het dat niet makkelijker? Dat maakt het in de Tweede Kamer... en misschien voor het bereiken van een snel resultaat makkelijker. Maar om 2,5 jaar te regeren met geen meerderheid in de Eerste Kamer... dat is toch een probleem, vind ja, ik, Ja, want wat, wat gebeurt er dan? Wat gaat er dan mis? Dan gaat de Eerste Kamer, die kijkt kritisch naar de kwaliteit van de wetten die vanuit de Tweede Kamer komen. Maar het is toch ook een steeds politieker orgaan aan het worden. En als het ze dan zo uitkomt om te zeggen, nou dan gaan we maar eens even dwars liggen, dan zit je daar toch mee als kabinet. Ja. Het is, het is toch ook een, ook een deel van het parlement wat je heel serieus moet nemen. Dus dat werkt eigenlijk niet, zegt u, voor zo'n lange periode? Het lijkt mij lastig voor zo'n lange periode. Ja. Nog even naar de karakters. U zei net, het zijn uh, jonge mannen. Die moeten dat toch kunnen met z'n tweeën? Nou was u ooit ook een jonge man. Maar dat maakt politieke verschillen toch niet makkelijker als je jong bent? Uh, uh, ik weet het niet. Jonge mannen, jonge vrouwen, die zijn toch nog niet zo getekend door het verleden. Die zijn toch ambitieus voor de toekomst. Die denken aan de toekomst van hun kinderen. Waar we vaak niet toegeneigd zijn om aan te denken. Dat vond ik ook in de afgelopen campagne weer heel sterk. Dat het niet ging over de, over de toekomst van onze kinderen. Dan kan ik me toch voorstellen als ik Samson gisteren zo hoorde. Die zei ik ben voor samenwerken. Ik ben voor het, het, het oplossen. En, en Rutte is toch ook een man die dat eigenlijk wil. Hm. Dus ik zou zeggen jonge mannen. Zeg ik dan maar als oude man. Jonge mannen ga zitten. Bedenk dat, dat het uiteindelijk op compromissen zal neerkomen, wat je ook doet. En ook jullie kiezers weten dat, doe dat snel, uh, spijker vooral niet te veel vast. Je ziet toch dat dat vorige kabinet, hè, die hebben daar ook weer zeven weken in een katshuis gezeten... omdat blijkbaar het regeerakkoord geen uitsluitsel gaf, nou. nieuwe omstandigheden. Mm -hmm. Dat gaat nu weer gebeuren. Ja. Er komen nieuwe omstandigheden, spijker het niet te dicht regel het op hoogtlijnen en ga aan de slag. Goed, nou, ik uh, hoop dat ze naar u luisteren, meneer Terlouw. Hartelijk dank. <laughs> uh, wij gaan uh, maar eens even kijken naar hoe het met de kiezer is, want het is de day after en sommige mensen zijn dan ook een beetje zagrijnig, want stel je voor, je hebt net op een verliezende partij gestemd of op een partij die de drempel niet haalde. even Maarten Hacht, die is in Utrecht. Kom jij mensen met spijt tegen, Maarten? Uh, ik kom ze wel tegen, uh, spijtstemmers, zoals ik ze dan benoem. Uh, de, de, de, er zijn een hoop mensen natuurlijk die op de VVD hebben gestemd, of, uh, of op de PvdA, dat is logisch, want dat is landelijk ook zo. De VVD-stemmers zijn natuurlijk gewoon uh, juichend. Uh, de PvdA-stemmers, daar merk ik toch wel wat katergevoel bij. Maar dan niet zozeer van spijt dat ik erop heb gestemd, maar meer, uh, nou ja, hoe moet ik nu verder? Maar goed, ik heb hier twee mensen bij me, die op een andere manier spijten. U, u heeft spijt. Ja, ik heb spijt. Ik heb niet gestem... Ja, ik heb mijn stembudget vergeten. Dus... Ja, dat had ik thuis laten liggen. Dat op vakantie. Ja, een dagje. Maar uh, ja ik heb er spijt van. Houdt u willen stemmen? Nou, dat was heel moeilijk om te kiezen, misschien maar wilders, omdat je een beetje blijft te rommelen Die heeft dus flink verloren hè? Ja. Maar, dat kan me wel voorstellen dat ze spijt heeft. Ja, maar hij, hij blijft ook een beetje rommelen dat ze over dingen na gaan denken. Net als mijn man is 47 jaar gewerkt. Dan kan hij ook nog wel met die 13 zetels, 15, sorry. Ja, ik hoop het. Want mensen die altijd gewerkt hebben, net als mijn man 47 jaar. En uh, dan kom ik van jongens van 20 jaar die drugsverslaafd uh, zijn. Die krijgen een waarjonge uitkering. En mijn man kan dan kiezen of 900 euro in de fut gaan in de maand. Ja, ik, ik begrijp, maar goed, zonder uw stem, ah, ja, met, met uw stem had Willes toch meer voor u kunnen betekenen. Hier nog een spijtstemmer? Ja, misschien toch wel. Wat? Wat uh, de stem? Ik heb 66 stem. En? Kunnen eh, winnen stemmen? Misschien nu toch, ja. Want die, die waren groot, misschien wel de grootste geweest als mensen zoals jij. Ja, niet alleen mijn stem natuurlijk, maar meerdere mensen. Als zij hadden gestemd, dan misschien. Je ja, dus toch wel duidelijk een spijtstemmer, maar. In dit geval dus iemand die niet strategisch heeft gestemd. En zo kom ik er wel meer tegen. Laten we toch even luisteren naar een paar andere reacties. U heeft een kater? Een beetje wel, ja. We hadden hoop dat het CDA meer uh, had gekregen. U heeft CDA gestemd? Ja, CDA gestemd, ja. Maar er zijn er een hoop die dat niet meer doen? Dat hebben we gemerkt, ja. ja, ja. Dat doet pijn? Dat vinden we jammer, ja, absoluut. Ja. U heeft ook CDA gestemd? Ja. Al jaren? Al ja. jaren, ja. Dus u bent dat, dat een trouwe lid? Een trouwe fan. Ja, een fan. lid ook? Of? Een lid ook, ja. Nou, lid niet, maar. Nee, een fan. Een fan. En, en ik blijf gewoon hun trouwen. Heb je gisteren gestemd? Ja, klopt. Ja. Op welke partij? Partij van de Arbeid. En heb je daar spijt van? Ja, eigenlijk wel. Want ze hebben natuurlijk wel uh, een behoorlijke zegen behaald, maar ze zijn niet de gooster geworden. Nee, dat is jammer. En het spijt dat ik. Uh... Toch denk dat de media te veel invloed op mij heeft gehad vooraf, op mijn keuze. Want eigenlijk, behoor je bij een andere partij begrijp ik. Ja, normaal stem ik liever GroenLinks of SP, en, uh, maar ja, toen ik in de media zag dat uh, VVD en uh, PvdA nek aan nek zouden gaan, dacht ik nou ja, dan liever de PvdA groter dan de VVD. En dat is nu niet gelukt. En dat is en niet gelukt. En dan denk ik achteraf, ja, ik had dan liever nog GroenLinks een extra zetel gegeven, maar ja. <lacht> uh, nou, ik wil graag zeggen dat ik heb uh, gestemd op de SP. En dat ik mij kan voorstellen dat mensen die SP hebben gestemd, misschien toch de PvdA iets groter hadden willen maken. Zodat ze gewonnen zouden hebben van de VVD. Als je nu mag kiezen, PvdA 42, SP 12 of de huidige situatie? Um, Jij hebt het voor het zeggen. PvdA toch groter. Dus je hebt toch een beetje spijt. Ja, daar komt er wel op neer dan. Hartelijk dank, Maarten Hag. En na drie uur horen we weer van je in je zoektocht naar kiezers met spijt. Ja, de huizenmarkt, die ligt al een tijdje op zijn gat. Er moet iets gebeuren. De vereniging Eigen Huis vond daar iets op. Ze beginnen vanavond met een proef in Nieuwegein met de naam door. Hans de André de rapport van Eigen Huizen een verhuistrein noemt u dat. Uh, wat is het? Wat houdt het in? Ja, Het is het systeem wat we hebben bedacht... omdat we uh, door onze leden... we zijn een consumentenorganisatie... en we hebben natuurlijk veel uh, leden die willen verhuizen... maar die het niet lukt. En die verhuistrein wat we vanavond in Nieuwegein uh, presenteren... Dat is, een, dat is een idee om te kijken... of je kopers en verkopers aan elkaar kunt uh, koppelen. En dat die met elkaar de eerste in zo'n rijtje van, van, van woningverkopen, dat is een starter... dat is vaak iemand die uit een huurhuis komt, die een eerste huis voor wie het erg duur is en moeilijk is om een hypotheek te krijgen... financieel een beetje kunnen helpen. En dat doen ze door 1% van de verkoopprijs van hun huis af te staan... dat loopt via de notaris, maar af te staan aan die starter. Nou, als het drie, vier huizen zijn, dan kan het oplopen tot 10.000 euro, misschien nog wel meer. En dan wordt zo'n startershuis, wat misschien nu 180.000 euro kost, wordt dan opeens 170.000 euro. Het, is dus, het zijn een aantal mensen die willen huizen van elkaar kopen. Dat is een treintje achter elkaar. Aan het begin daarvan staat een starter die nu zich niet kan permitteren om een huis te kopen. Dan krijgt hij van allemaal 1 en dan kan het wel. Ja, en dan heb je een domino eh, eigenlijk. Want als het, eerste, als het eerste huis verkocht kan worden... Kan het volgende ook? Oh, ja, ja, het is eigenlijk ontstaande dat als je naar de mensen luistert, eh, die allemaal met hun eigen probleem zitten. Die zeggen, ja, ik heb mijn huis te koop, er komen mensen kijken, en, maar die, die nemen geen koopbeslissing. Dus ze zijn, eigenlijk, zijn het al eens over prijzen, ze willen het gaan kopen. Maar ze zeggen, ik koop het pas als ik mijn eigen huis heb verkocht, want ik ben doodsbang voor dubbele woonlasten. Ja. Heel begrijpelijk. Ja. En als je nou even wat daar van bovenaf naar kijkt, dan zie je eigenlijk dat de, eh, meneer of huis 1 wordt uh, de, de verkoper daarvan is de koper van huis 2, en de verkoper daarvan is weer de koper van huis 3. En dan, dan zie je eigenlijk een soort treintje, nou, zo kan je het noemen, ja, of een rijtje, of ja. een domino rijtje en maar dan alles... komt dan bij, dan moet je dus. En dat, dat, dat, toen we dat even bespraken op de redactie, zeiden een paar mensen: ja, maar dan moet ik 1% van de koop, zo moet ik weggeven. Ze denken toch niet dat ik gek ben. Ja. Is, is dat niet de reactie van mensen nee. die denken, ja, van ja, waarom zou ik geld aan iemand geven die ik niet ken, zodat hij een huis kan kopen? Ja, ja. nee, dat is ook het, het. Dat zou je ook kunnen denken: geld weggeven. Maar realiseer je, um, dat gaat altijd zo met huizen, want je onderhandelt, he. je hebt een vraagprijs en dan krijg je in dat traject van onderhandelen en, en prijsverlagingen, gaat het vaak over veel meer dan 1%. En Wat we nu proberen te doen is een vaste prijs waar koper en verkoper het over eens zijn, wat voor beide uh, genoeg is en betaalbaar is, mm -hmm. um, daar 1% van, dus dan heb je het over een huis van 2,5 ton, gemiddelde huizenprijs, heb je het over 2500 euro. Nou, de onderhandelingsmarges uh, zijn vaak veel groter, ja. dus je haalt 1% eruit, dat gaat naar de notaris. En van andere huizen... in datzelfde rijtje gaat dat het ook naar de notaris. En uiteindelijk komt dat terecht bij die starter. Want als die, als die, zijn huis, als die dat eerste huis koopt... die heeft in de regel niet, niet het probleem van een huis... wat die moet verkopen. Dan kun, kan nummer 2, 3, 4 en 5... die kunnen ook een huis verkopen. ja En dan... Krijg je de boel weer een beetje op gang? Ja. En dat gaat natuurlijk om: het kan om veel geld gaan. Dus wat wij hebben geregeld als consumentenorganisatie, is dat de, de, de notaris, maar ook de belastingdienst, hè, want het kan, kan over veel geld gaan, dat het onbelast oh ja. uh, kan worden betaald aan die, aan die starter. Ja, en iedereen draagt wat bij, maar die profiteert ook. Want wat we van mensen horen is dat ze zeggen... ik wil zo dolgraag dat mijn huis verkocht is... want dan kan ik zelf ook weer door naar het volgende huis. Ja. En daar, ja, daar draait het om. Zitten hier nog mensen aan tafel die hun huis willen verkopen? Nee. Niet? Nee. nee. Wil even testen of die het een goed idee zou vinden. <lacht> ik maar, vind het wel een heel vindt goed plan. U het wel een goed idee, meneer ja. Dictus. Ja, ja, ik vind het een, een uitstekend plan. Omdat als iedereen een beetje, dus een beetje genoegen neemt met minder... trek je de zaak vlot. Zo simpel is het gewoon. Ja. Is de belangstelling groot in Nieuwigheid in het rapport? Ja, dat zal vanavond blijken. Want wat we hebben gedaan in de zomermaanden is het altijd stil. We hebben met een aantal makelaars dit, dit besproken en, en helemaal uitgewerkt. En vanavond presenteren we het in het stadshuis van, van Nieuwegein. Ja, en uh, er kunnen 100 mensen in. En ik hoop dat er 120 komen, dat het uh, druk is. Rij je en, dik uh, voor de deur? Van ja, mensen of die... nog meer, dan doen we de, nog een tweede presentatie. Dat is natuurlijk wel de bedoeling. En, maar vooral daarna dat mensen zeggen... ik wil hier wel aan meedoen, want het, ik, ik heb wel vertrouwen in dit, uh, dit plan. Dus wij proberen... Kijk, de politiek moet, uh, moet het zorgen dat er weer perspectief komt. Maar dat gaat lang duren. Wij doen nu iets. We doen ons best als consumentenorganisatie. Als het, uh, als het lukt, zou het iets heel moois kunnen zijn... wat uit zich uitbreidt over de rest van Nederland. Want het idee is om dus te kijken of het echt gaat werken... In die en dan dat vervolgens in de rest van het land toe te passen. Ja, dan uh, gaan we eerst in de provincie Utrecht en daarna over de rest van het land. Maar dan zou het ook zo moeten zijn dat mensen zien dat het werkt, dat ze het zelf willen, dat de makelaars dan in de rest van het land meegaan doen. Dus dat het op die manier echt vanuit de consument iets wordt waar, waar ze vertrouwen in hebben en zeggen, het ja. werkt. En dat het over een paar jaar, als het weer goed gaat met de woningmarkt, zichzelf ook weer overbodig maakt. En wie stelt dat treintje nou samen? Want die makelaars moeten dan ook meer gaan samenwerken waarschijnlijk. N voilà. Nou ja, de makelaars, uh, die zijn dus onmisbaar, want wij zijn geen makelaars en dat worden we. Ook niet. Dus die zijn daar heel erg belangrijk in. En uh, die moeten dus ook uh, echt voor de 100, volle 100 procent meedoen. Dat is er ook in geloven. Dus dat is, zo, dat, dat dat is ja, zo. onze taak. Nou, zijn. dat zo. is ook zo dat dat zo dat, dat u ze zover krijgt? Nou, in in geval doen u vier grote makelaars mee. Uh, dat, uh, die hebben ongeveer 80 procent van de verkopen. Dus ja, dat, uh, dat, dat ziet er gaat, goed hè? uit. Ja. U doet heel erg uw best. Meneer Terlouw noemde net ook al dat plan om de vol te strekken. Wordt u niet een beetje gefrustreerd van de politiek? U, u bedenkt maar plan na plan en er gebeurt eigenlijk heel weinig. Nou, de afgelopen jaren was dat uh, zeker zo, omdat uh, opeenvolgende kabinetten die woningmarkt, ondanks alle nee, signalen die steeds slechter werden, uh, links lieten liggen. En dan uh, kom je in de situatie waar we nu in zitten. En de, de woningverkoper gaan heel slecht. De nieuwbouw gaat heel slecht. En mensen in de huursector die zitten vast. Uh, dus dat, dat geeft wel eens het gevoel van um, uh, frustratie. Maar nu, ja, nu zit je in een nieuwe situatie. En perspectief, we hebben een plan gemaakt wat, uh, wat dat perspectief ook biedt. Wat, uh, en dat is het belangrijkste. Draagvlak heeft onder huurders en onder eigen woningbezitters, nou, dan, dan heb je alle Nederlandse huishoudens. Aan de slag dus. En dus de politiek kan dat met twee handen aanpakken. Goed. Zometeen dus na het nieuwsoverzicht van half drie, aandacht voor een bijzonder theaterstuk waarin Poolse arbeiders in Zundert centraal staan en een nieuw boek over echtscheiding. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Renate Evers. Radio 1 Het NOS-journaal. GroenLinks-leider Sap zegt dat een vertrek nu niet aan de orde is. Na de verkiezingslaag van, nederlaag van gisteren kwamen er speculaties op gang dat Sap zou opstappen. Sap zei dat de partij nog praat over de gevolgen die aan de uitslag moeten worden verbonden. En de koningin praat vanmiddag toch met haar vaste politieke adviseurs over de verkiezingsuitslag. Ze ontvangt de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en vicepresident Donner van de Raad van State. En dat komt als een verrassing, omdat in de Kamer is afgesproken dat de koningin niet meer het voortouw krijgt bij de formatie. Showbiz-fotograaf Joop van Tellingen is overleden. Hij begon op zijn zestiende als fotograaf bij de Telegraaf... en werkte daarna voor alle roddelbladen. Hij werd daardoor een van de bekendste fotografen van het land. Piet van Tellingen was al langere tijd ziek. Hij is 67 jaar geworden. En in Zuid-Afrika is opgeroepen tot een nationale mijnstaking. Dat is volgens de stakingsleider de enige manier om de eigenaren van de mijnen op de knieën te dwingen voor betere werkomstandigheden. De landelijke staking zou zondag moeten beginnen in Rustenburg, het centrum van de Zuid-Afrikaanse mijnindustrie. En tot zover het nieuws van dit moment. ANDB Verkeersinformatie. De A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen... is voorlopig dicht bij het knooppunt Markizaat. Er is daar een vrachtwagen gekanteld. Dat gaat nog wel een aantal uur duren. Het opruimen daarvan. Verkeer van Rotterdam naar Zeeland kan beter omrijden... via de N57 of de N59. Het lokale verkeer rijdt het beste om via de N289. Van en naar Woerden rijden geen treinen door een aanrijding. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met aan tafel Hans de Laport van de vereniging Eigen Huis. Opvoedkundige Bamber Delver, Jocelyn Wijmaar... zij schreef een boek over echtscheidingen. En Peter Dikters. hij regisseert een theaterstuk... over de Poolse arbeiders in Brabant. U kunt reageren via Twitter met de hashtag DIDD... of ga naar de website ditstedag.nu. Peter Dick, dus u heeft een theaterstuk geschreven over Europese arbeidsmigranten in Zundert. Een dorp in Noord-Brabant. En daar woont u zelf ook. Ja. Hoeveel uh, mensen uit Oost-Europa werken daar? Uh, dat is moeilijk te zeggen, hoeveel er werken. Um, er verblijven er naar schatting uh, 2.500 tot 4.000. En hoeveel uh, uh, autochtone bewoners zijn er? Uh, over de hele gemeente, vijf keringdorpen, 21.000. Ja. Dus je hebt het over minimaal 12% van de lokale bevolking. Ja, dat is een heleboel. Wat, wat voor werk ja. doen ze? Ze dus werken uh, voornamelijk in de agrarische sector als het gaat om uh, Zundert zelf. Dus uh, boomkwekerij, aardbeien, pluk, uh, dat soort uh, uh, werk. En uh, ook een aantal uh, in de regio. En dan gaat het meer in de verpakkingsindustrie. En een groot aantal in de havens van Antwerpen en Rotterdam. En dat is nog best een eentje van Zundert vandaan. Dat valt best mee hoor. Zundert ligt in het midden van de wereld. Oh ja, dat is waar. <laughs> Zo'n kaartje, ik zie het alweer voor me. Ja. Ja. Nou, Heel veel mensen dus uit Oost-Europa. En dat levert ook wel wat problemen op in het dorp. Laten we even luisteren naar een overzichtje. In de gemeente Zundert wonen op het moment zo'n 2500 Oost-Europese werknemers, voornamelijk Polen. kopen Oost-Europese arbeidskrachten zijn onmisbaar geworden. Ze werken in de havens van Antwerpen, Rotterdam en in de rest van West-Brabant. De eerste keer ik hier was, uh, 18 was. Na een paar jaar krijg ik de kans en de kans om all year. Maar Zundert kan die duizenden binnen hun gemeente niet allemaal fatsoenlijk huisvesten. Wat ik merk als ik met mijn collega's om tafel zit, is dat we toch moeite hebben om het vraagstuk goed bij iedereen uh, op een netvlies uh, te krijgen. Het is een probleem van ons allemaal. En het nadeel van een probleem van ons allemaal is dat niemand echt concreet iets doet, want iedereen wacht op elkaar. Ik kom naar Holland met mijn husband om wat geld te verdienen voor een huis. Uit het overzicht blijkt dat een van de problemen de huisvesting is. Maar er is meer aan de hand. Want de autochtone, autochtone zundernaars, heten ze zo? Uh, Zundertenaren. Zundertenaren. Ik noem ja, ze liever zunderlingen. Zunderlingen, ja. Die lopen met een boog <laughs> om de mensen heen. Er is eigenlijk geen contact tussen die twee groepen. Um, nee. Um... Niet in het dagelijks leven. We, ik denk dat je, scher ik even, beide roepen overeen kan. Ik denk dat de lokale bevolking die nieuwkomers vooral ziet als een economische factor. waar de lokale economie van afhankelijk is. Dat weet iedereen, ook al heb je niet zelf een bedrijf. Dat is al jaren zo. En ik denk dat iedereen het. Uh, ik zou bijna zeggen, hun aanwezigheid gedoogd. Maar men gaat niet met elkaar om. Nee, want hoe moet ik me dat dan voorstellen? Je hebt waarschijnlijk een dorpskern met winkels, cafés. Ja, heel goed. En dan. Ja, <laughs> ja echt. De meeste dorpen is dat namelijk zo. Ja. Maar daar, daar, daar treffen men, men elkaar niet bij de bakker of bij de supermarkt of in het café dan? Nou, uh, als je het dan echt zo wilt lokaliseren of zo wilt situeren. dan heb je bijvoorbeeld midden een dorp een drietal uh, grote supermarkten. en bij eentje uh, die is volledig gekleurd wat dat betreft. Daar, daar hoor je bij wijze van spreken bijna geen Nederlands meer uh, spreken. Dus dus, echt, het zeggen is echt een straatbeeld. Kan ik wel zeggen. Ze maken echt deel uit van het straatbeeld. Je stopt 2.500 tot 4.000 mensen in een kerkdorp... van 10.000 inwoners, stop je echt niet weg. Nee, dus je, ze lopen er wel, maar er ontstaat geen contact. Amper. Er zijn ja. wel voorbeelden van, hoor. Die ook niet, uh, de, er zijn, zijn hele leuke, goede voorbeelden van... Uh, ik weet toevallig uit een, een van de kerkdorpen... Werner, dat daar, in, ik geloof in de veteranhelftal... Uh, voor de helftal uit Polen bestaat, of zo. Dus het gebeurt wel, maar, het niet, gebeurt de, wel degelijk, ja. maar niet op grote schaal. En ik las ook dat heel veel van die mensen... ook al jarenlang in Zundert komen. Ja. Elk seizoen weer terugkomen. Ja. Ja. <coughs> En dan zou je eigenlijk denken: nou ja, op een gegeven moment ontstaat er dan wel iets in zo'n dorp, maar dat is dus niet zo. Ja, maar dat is hetzelfde aan hand met de vorige migratiestroom. In de jaren 60, toen de eerste Marokkaanse mannen en Joegoslavische meisjes ook naar Zundert kwamen. Die hadden allemaal het plan om maar even te gaan, om tijdelijk te gaan, om geld te verdienen en weer terug te keren. Uiteindelijk resultaat is dat je bij ons uh, Marokkaanse bejaarden hebt. die 40, 50 jaar lang in de fabriek gewerkt hebben. en geen woord Nederlands kunnen, omdat ze 40, 50 jaar lang van plan waren om terug te gaan. En wij dat allemaal best vonden. Ja. En die situatie zie je nu opnieuw ontstaan, maar dan in veel grotere aantallen. Bij ons ging de migratiestroompje uh, stroom, destijds. Dat ging om uh, echt hoor tientallen Marokkaanse jongens en, en tien Joegoslavische meisjes. Ja. En nu gaat het om duizenden aantallen. Dus het is een ja. geschiedenis u... zeg maar heel anders. En u dacht nou, ik ben theatermaker, ik ga er wat aan doen. Ik ben vooral inwoner van het dorp en ik laat mij als ik voorstellingen help maken of teksten schrijf bijna altijd inspireren door mijn directe omgeving. En uh, dit beeld en het idee dat, dat we uh, de dingen weer opnieuw gingen beleven, uh, dat, dat vind ik heel fascinerend. Ik, ik durf niet te zeggen uh, uh, moeilijk. Ik zie het niet als een probleem. Ik zie migratie als een fenomeen. En uh ik vind het natuurlijk wel verbazingwekkend om te zien dat, dat mensen en de overheid uh, daar zo traag op reageren. Ja. nou, Dus dat theaterstuk, geïnspireerd door de omgeving, heet ja. Moeland, Rijk van de Armen. Ver ja. Verklaart u die titel dus, eens? Moeland is het, uh, het fictieve thuisland van de Moelanders. En Moelanders is een, een ooit door een ambtenaar verzonnen verzamelbak van alle migranten uit Midden- en Oost-Europese landen. Het is dus oh, ja. een afkorting, mm -hmm. MOE. Mm -hmm. En ik denk dat die term op het moment dat het bedacht werd, meteen weer in de prullenbak werd verwezen. Want hij is nog bladener dan Allochtonen. Ja. Um, maar, maar ik vond het ik, geweldig hoor. Het spatte echt van een pagina af. Moelanders, dan veeg je echt alles op één hoop. En uh, ik dacht, ik geef die mensen een thuisland. En dat is Moeland. Ja. En dan, dan, wat gaan we zien in het stuk? Wat we zien is een, een, een kleine twintig monologen. Het, zijn, uh, het is geen, wat dat betreft, absoluut geen klassiek toneelstuk. Er wordt bijna niet, er is geen dialoog. Ik laat een kleine twintigtal mensen aan het woord. die op de een of andere manier met migratie te maken hebben. En er zitten ook vijf, zes migra migrantenverhalen bij. En ik laat die aan het woord op een manier. dat ik. Ik heb echt geprobeerd om iedereen het grootste gelijk te geven. zodat het publiek na afloop. dat eigen gelijk wat ze wellicht hadden, volledig kwijt zijn. U, u brengt ze eigenlijk compleet in verwarring, dat is de bedoeling. Als je alles op een rijtje zet. <lacht> nou net wat het in het ene uh, uh, carousel van een voorbij kwam... Het, het is een probleem voor ons allemaal en dus blijft het in het midden liggen. Maar het is ook heel moeilijk op te lossen. Het heeft zoveel kanten, zoveel aspecten, er is geen pasklaar antwoord nee. op. En, en wat is dan? De ik neem aan dat u heel graag wil dat zowel de, de Polen... en de Hoofd europeanen en de andere inwoners uh, komen... Is dan de bedoeling dat daarna... Naar elkaar... de voorstelling? Ja? Nee, dat, dat, dat, dat vind ik niet belangrijk. Nee? nee? Want ik dacht, misschien moeten ze elkaar dan snikkend in de armen vallen. Dat, en heb dan... ik, dat is ooit wel het plan <laughs> en geweest. Dat het dan ik goed heb ooit, Het eerste plan was dat ik evenveel toeschouwers als spelers wilde hebben... zodat iedereen zijn eigen migrantje kon begroeten na afloop. <laughs> maar dat plan heb ik heel snel losgelaten. Het is niet realistisch. Die mensen komen hier om te werken. En het is echt, voor het grootste gedeelte is het ook het werkende deel van de bevolking. Die gaan daar ook niet naar het theater. Waarom zouden ze hier meedoen? Het ja. is, dat is... Maar dan is het op de Zundertenaren. Het is absoluut bedoeld voor de loop lokale, regionale bevolking, of iedereen die graag een mooie voorstelling wil zien... met het idee om... Uh, um, hoe zal ik het zeggen... Om ja, om beter te, te kijken. Om, om, om, we zeggen ook om die mensen gezicht te geven. Maar het is gewoon om beter te kijken. Zie je het meer dan alleen maar als een economisch goed, meneer Laporte? Nou, doen er buitenlanders mee of hebben jullie geprobeerd om die ja, een rol we, te geven? in het? Dat, dat hebben we wel degelijk geprobeerd en uh, in de marge doen ze mee. We hebben bijvoorbeeld uh, interviews gedaan en uh, films gemaakt. Die zitten erin verwerkt. Uh, we hebben sommige mensen laten bidden en daar is dan weer muziek van gemaakt... Uh, en in de, in de, rond de voorstelling zit een, een hele randprogrammering... waarbij we met die mensen zijn gaan koken, eten, uh, fietsen... langs de bloemenconsultenten. We willen echt gewoon het dorp, heel uh, ja, rooms bijna, rooms en de pauze... het voorbeeld geven van je kunt er ook naartoe gaan. Je kunt ook, uh, dat klinkt wel heel erg uh, nou, uh, ga maar door, ga maar door. <laughs> Doe, Geef, steek je hand uit. Zeg goeiedag op straat. Ik ja, en... lees net in het programmaboek. het heeft ook een beetje de opbouw... van een katholieke mis. Ja. Dat is ook het. Een, ik zocht een format om al die losse vlaarden in te stoppen. En toen bedacht iemand van ons. Uh, waarom neem je niet de katholieke mis? Dat, is, dat zijn wij een beetje vergeten, dat format. Uh, de meeste toch bij ons. Maar zij juist niet. Zij nee. zijn veel katholieker. Dat bindt ons dus. Dus ik heb ook uh, letterlijk. In, ben ook een keer naar een Poolse mis gegaan. In een van de dorpen in Wernhout, waar ik vandaan kom. En ik was dus thuis in mijn kerk, lang geleden hoor. Dus zo christelijk en actief ben ik niet meer. Maar het was mijn kerk. Ik verstond er geen woord van. En toch voelde ik me thuis, zeg maar. Omdat het. En Herkenbaar. Dus dat format dat, en dat zit een beetje in de voorstelling, dus ook gebeden, lezingen, preek. En hoe zijn de reacties van de, van, van de, de zunder daarna? He? We gaan het uh, horen. Maar en die en zien. weten wel waar u mee bezig bent, denk ja, ik. Ja, nou, het schonst het al een heel tijdje en uh, men vindt het ook spannend. Ik heb een uh, heel lokale, zekere reputatie. Ik denk zeker dat een, een paar middenstaanders zich stiekem een beetje zorgen maken. <laughs> Maar dat zien we dan nou alweer. En kunnen er ook mensen van buiten komen? Absoluut. En waar vinden we informatie? Het is, het is gewoon te vinden. Oh ja, toch uh, <laughs> wel. ligt al heel lang op de kaart. Oh, ja. uh, midden van de wereld, hè? Nou, kijk gewoon op www.hetzunderstoneel.nl. U luistert naar Dit is de Dag, op Radio 1, met Elsbet Grutteken. If you ever motor west, Travel my way, that's the highway, that's the best Get your kicks on Route 66. Now it winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now it goes through St. Louis, Joplin, Missouri. Oklahoma City looks oh so pretty. see Amarillo.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 66, Glen Frey. Kindjes kindje slaapt bijna niet s'nachts. hier op, constant op mijn vader. En als er iets gebeurt of er stopt de auto, dan denken ze gelijk dat papa het is. En wat zeg jij dan? Papa is er niet. Papa slaapt bij Astrid vandaag. Scheiden, ja, dat blijft een pijnlijke zaak. Zoveel getrouwde stellen die het na een aantal jaren niet meer met elkaar zien zitten. Jocelyn Wijmar, morgen is het de dag van de scheiding... en onlangs kwam uw boek uit elkaar gaan in de boekhandel. Uh, niet het eerste boek over scheiding. Wat is er nieuw aan dit boek? Uh, dit is een, uh, een boek wat echt voor het publiek is uh, bedoeld... Uh, mensen die een scheiding overwegen of erin zitten... Uh, die weten vaak helemaal niet wat er allemaal op hen afkomt. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat wanneer ze dit lezen... dat ze dan ook stapgewijs meegenomen worden in het hele scheidingsproces. Ja, want het is ook, uh, ik zag in de hoofdstukken, opgedeeld in verschillende stappen. Precies, ja. ja. Nou is ook vaak het idee dat mensen veel te snel en te makkelijk gaan scheiden. Is dat, u bent zelf ook mediator. Komt u dat ook tegen in uw praktijk? Dat mensen te snel zeggen, we stoppen ermee? Ik heb er geen zin meer in. Ik vind het niet leuk meer. Ja, dat zijn uh, geluiden die je hoort. Kijk, vroeger, was het zo, ik ben van een generatie waar dat toch nog een, een soort oordeel op lag. Of het financiële stuk, dat speelde een rol. Tegenwoordig is dat niet meer zo. En uh, ik wil niet zeggen dat men te makkelijk van elkaar gaat. Er zullen echt wel redenen voor zijn. Maar wat ik wel jammer vind, en ja, dat is dat mensen voordat ze besluit nemen... niet eerst een balans opmaken van om welke reden wil ik nou gaan scheiden... Mm -hmm. hè, en welke prijskaartjes hangen hier aan. Niet alleen financieel, maar prijskaartjes. ook in, juist niet alleen financieel, maar ook emotioneel. En ja. in praktische zin. Want er verandert het nogal wat. Maar dat vraagt van mensen dat ze beide in staat zijn... om op vrij rationele wijze te kijken naar een situatie... die vaak natuurlijk heel emotioneel is. is, dat, is dat, kan dat? Uh, dat is vaak het probleem. Het kan wel. En zeker wanneer mensen naar een scheidingsbemiddelaar gaan. Die zijn daarvoor opgeleid. En die, zijn, uh, die, die richten zich voornamelijk ook op... Uh, om het proces in drie stukken apart te, te zetten. Het juridische stuk, nou, oké, okay, daar hebben de mensen zelf niet zo heel erg veel mee te maken. Mm -hmm. Maar het praktische deel en het emotionele deel natuurlijk wel. Ja. En dan uiteraard, wat we net hoorden, het punt kinderen. Ja, naast u, Want, naast u, zit, ja, naast u zit opvoedcoach Bamber Delver. Bamber, mm -hmm. Je hebt natuurlijk ook vaak te maken met kinderen die uh, ja. gescheiden ouders hebben. ja. ja. Zo'n rationele afweging is wel welkom, denk ik. Hè? Nou ja, uh, uw verhaal ook zo van ja te makkelijk gescheiden. Je ziet ook mensen die veel te makkelijk trouwen. Dus mm -hmm. mensen ja. stappen gewoon heel erg makkelijk in een situatie. Ja. Uh, wat mij heel erg opvalt. En dan is leeftijd, uh, speelt leeftijd eigenlijk niet echt een rol. Dus uh, het is niet zo dat als je jonger bent dat je dit soort... Uh, beslissingen een beetje licht neemt. Maar mensen, um, ja, we hebben maar met z'n allen... denk ik, toch maar één leven. En in dat leven moet je doen. En het gekke is dat um, dat ene leven wat we hebben... heel veel mensen kiezen, joh, ga, ga ik in ieder geval trouwen. Kinderen krijgen. En ook een kind krijgen om je, uh, je relatie weer een beetje op peil te krijgen. Dat, dat, dat merk je ook. Ja, en dan de kinderen. En kinderen zijn heel vaak... Um, ja, superloyaal aan beide ouders. En wat moet je dan? Je valt altijd tussen wal en schip. Maar het is ook weer niet zo dat je kan zeggen. Joh, blijf bij elkaar. Nou, dat meent u ook niet hoor. Maar blijf bij elkaar. Want dan zitten we in, nou. in ieder geval niet in een gebroken gezin. Dan gaat het weer goed met ons. Nee, dus wat, Dat is ook weer niet waar. Want mevrouw Wijmer, u pleit in uw boek heel erg voor uh, collega-ouders ja. worden. Wat, wat is dat? Oké. Okay. Uh, als mensen uit elkaar gaan. dan moeten ze eerst nog door een proces heen. Een proces van scheiden. Nou, dat is achter de rug. Maar dan zijn ze er nog niet. Want alles moeten ze nog weer op de rit krijgen dan op dat moment uh, hebben ze ook weer tijd nodig. Geheel, door die hele periode uh, ontstaat er eigenlijk een soort kokergezichtsveld. Ze zijn meer aan het overleven... dan dat ze echt bewust zijn van wat ze nou echt aan het doen zijn. Mm -hmm. um, dat geldt ook naar de kinderen toe. Uh, signalen van de kinderen, die willen ze best wel opnemen... maar ze kunnen het niet. Mm. Het is een stuk onvermogen dan op dat moment... wat je ze eigenlijk ook niet kwalijk kan nemen. Nee, maar daarna... Collega-ouders wil zeggen, als je dan dat verwerkingsproces hebt ge, achter de rug hebt... en je leven zit weer een beetje op de rails... dat je dan zegt van, oké, okay, in het bedrijfsleven is het zo... dat als, als je een collega hebt, je hebt een klus te klaren... Hè, je hebt uh, de dingen te verdelen... en je maakt goede afspraken van wie doet wat... en uh, dan ben je beter op elkaar afgestemd... en is het resultaat er ook naar. Collega-ouders, exact hetzelfde. De vaderrol gaat steeds meer een rol spelen... En voorheen was dat gewoon ja, ondergesneeuwd. Mm -hmm. Nu eisen vaders veel meer de betrokkenheid. Want het gaat niet zozeer om hun rol te spelen... maar meer om betrokken te zijn bij het hele proces. Ja, en uh, u zegt, zegt, daar moeten dan afspraken over ja. gemaakt worden. Mm -hmm. uh, u heeft zelf ook ervaring, hè? Ja. u bent zelf gescheiden, lang geleden. Lang geleden? Heeft, heeft u dat precies toen volgens dat boekje... zoals u het nu geschreven heeft uh, uitgevoerd? Anders had ik het niet geschreven. <lacht> dus het antwoord is nee, begrijp ik. <lacht> voilà. <lacht> voilà. Wat ging er mis? Ja, uh, ja wat ging er mis? Uh, wat ging er mis? Al zei van je leeft in een soort overlevingsstrategie en eigenlijk weet je niet goed van uh, wat je aan het doen bent. En dat heeft me ook aan het denken gezet en ook mijn eigen kinderen, daar heb ik goed naar geluisterd van hé, hey, wat, wat, wat kan er dan anders? Zeker de loyaliteit moet je niet aankomen als ouders zijnde. Nooit. Nee, maar natuurlijk niet, niet natuurlijk. Nee, maar u zegt net, je hebt een kokervisie, je bent ja. emotioneel, je bent misschien niet in staat om alles rationeel op een, op een rijtje te zetten. Kan dat wel? Dat kan wel als je het allemaal een plekje geeft, als je even zegt tegen jezelf: 'En afspraak maakt van Oké, okay, dat emotionele stuk zet ik even aan de kant en ik ga eerst kijken naar een praktisch deel wat ook gedaan moet worden, en ook met betrekking tot de kinderen. En welke rationele afspraken kunnen we maken... en dan kunnen we kijken van welke emotionele impact heeft dat nou op mij? Ja. Wat kan ik er zelf mee? Kijk, je kan, uh, wat, wat de bedoeling is ook van, de, van dit boek... Uh, en mijn volgende boek uh, des te meer... is om vanuit verschillende hoeken te gaan kijken... En verschillende hoeken, uh, dat wil zeggen niet alleen maar vanuit jouw eigen richting, maar ook vanuit de kinderen, ook vanuit grootouders. Mm. Hey, dat is ook een, ja. een grote groep die maar zomaar vergeten wordt. Ja. Er staan ook een heleboel lijstjes en, en, ja. en, en, en, en uh, formuliertjes ja. en contractjes achter in het boek. Is dat ook daarvoor bedoeld, ja. of zodat je daar een handvat voor hebt? Precies, dus het is om je eigenlijk een beetje op het praktische uh, been te zetten, om praktisch bezig te zijn. En vergeet niet, als je daarmee bezig bent, begint ook je eigen scheidingsverwerkingsproces. Hmm. Je wordt er deelgenoot in. En dat is wat anders dan dat je het maar aan je advocaat... bijvoorbeeld overlaat. Ja. Bamba, dat, dat, <laughs> dat rationele, dus dat overwegen en ook kijken naar die belangen van die kinderen... Mm -hmm. zie jij dat vaak gebeuren of is dat echt nou een ja, probleem? Uh, uh... Uh, ik heb het boek een beetje doorgebladerd. Ik vond het heel erg mooi van de vraag van... Uh, wat doe je? Gun je kaars uh, een leven of gum je kaars leven uit. Mm. Maar ja, god, stel nou uh, uh, dat je verlaten bent door je partner. Dan, <coughs> dan bas je van de littekens. Hoe doe je dat? Ja. Hoe kom je uit die emotionaliteit en hoe kom je in de rationaliteit? Ja. Uh, dus dan, dat is eigenlijk mijn vraag. Hoe, hoe, ja. hoe doen mensen dit? Ja, of hoe nou, kun je het het beste doen? Dat is eigenlijk... Uh, ja, dat is een, uh, een lastige vraag trouwens. Maar mm -hmm. we, uh, kijk, met een proces is tijd gemoeid. Dat is niet zomaar even een knop omdraaien en een paar stappen volgen en dan ben je daar. Nee. Wat wel is van die mensen die daarin uh, zitten, daarvan zeg ik van joh, zoek professionele hulp mm -hmm. die je kan, kan begeleiden erin. Uh, want dat richt je niet en alleen. Gebeurt dat dan niet nu? Mensen hebben toch altijd wel een mediator of een advocaat of een, nou ja, weet ik veel wat. Maar er zijn altijd toch nou, ik wel anderen meer, bij betrokken. Ja, maar ik bedoel meer toch uh, in de zin van een, een, een life-coach. Of, of een, een psycholoog, uh, eventueel. Uh, die, uh, die, je, die je een beetje scherp houdt hè, en die je. Uh, die je probeert te weerhouden om in het slachtofferstuk mm -hmm. eigenlijk vast te komen zitten. Want is dat wat vaak gebeurt? Dat mensen denken, ik ben zielig en iedereen is, is kwaad op mij en, en niemand houdt van me. Kijk, Zoiets. Yes. Mm -hmm. Nou ja, goed, het, het, het, dat, het komt zeker voor. En de vraag is dan ook altijd van uh, mensen die hierin zitten, van wat win je erbij om dat gedrag maar vast maar dat, te houden. dat vereist toch bij mensen echt een super, super, uh, super rationaliteit. Je moet zo boven jezelf. Je kan ja. beter uh, de Duinen op en neer rennen en flink gillen en schreeuwen. Dan een mediator, denk ik dan, soms <laughs> Of een goede je ja. even op je, op je ja. punt. staat. van, mens, waarbij je toch mee bezig? Kan ook. Mm -hmm. Kan ook, zeker. Zeker. En Het moet... is, uh, voor ieder is er weer uh, iets anders. Ja. En, ja. en dat bedoel ik ook met ook vanuit verschillende hoeken kijken. Dat je moet ook zoeken naar van, wat past bij jou? Ja, nou heb je natuurlijk ook vaak, want u zegt... die gaat dan eigenlijk uit van twee mensen die rationeel in staat zijn af te wegen... maar je hebt natuurlijk ook wel mensen die scheiden omdat een partner verslaafd is... omdat er psychische problemen zijn. Dan, ja, dan is zo'n boek met allemaal prachtige rationele stappen... Dat kan je dan misschien niet zo heel veel mee. Het staat er ook in. Oké. Okay. Dat soort problematieken... Ja, daar, daar kan je niet boeken over schrijven, want dan, dan kom je ruimte tekort. Ja, dus die mensen hebben niet zoveel aan dit boek? Um, wat, wat ze he eraan hebben is om het proces een beetje door te nemen: van wat, he, wat is het algemene, wat is de rode draad erin? En ook naar de kinderen toe. He, en ook met, de, met name ook die loyaliteit, dat die zo belangrijk is. En ook als vader ziek is of moeder ziek is, uh, dan. Dat, er, dat, dat, dat dat ergens geparkeerd wordt op een respectvolle manier. Mm -hmm. En dan, u zei het al van, de gunfactor is zo ontzettend belangrijk. Ja. Want de gunfactor, daar valt of staat alles mee. Ja, en ook dat mensen echt uit elkaar gaan. Je hebt zoveel ja. stellen die ik dan ken... die al jaren niet uit elkaar zijn gegaan, maar wel uit elkaar zijn gegaan. Ja. Ik heb van, joh, laat die ja. ander nou eens een keer los. Ja. En get a ja. life. Ja, maar ja, het zomerang. is zo vertrouwd, he? dus waarom zou je en dat gaan? Euh, dat, dat nieuwe is enig. Ja, goed. We zetten de informatie over het boek <laughs> op de website. www.ditistedag.nu En we zijn bijna bij het nieuws van drie uur. We, welkomen, we praten straks verder met uh, opvoedcoach Bamber Delver. En met uh, onze collega Mathéa Vrij die net terug is uit Syrië. En hartelijk dank aan Peter Dictus. Heel veel plezier bij het toneelstuk. dat er heel veel mensen komen kijken. Jocelyn Wijmar en uh, Hans Laport van de vereniging Eigen Huis. Na het nieuws van drie uur zijn we bij je terug. Tot zo.